In de afgelopen vijf jaar heeft hij verschillende regels overtreden. Zo bedreigde hij een bewaker en had hij twee telefoons in zijn cel. Een Argentijnse baby die door artsen was doodverklaard, is twaalf uur later door haar ouders levend teruggevonden in het mortuarium. Het kindje ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis, maar is volgens artsen aan de betere hand. De baby was drie maanden te vroeg geboren in een ziekenhuis in Buenos Aires. Het meisje woog maar 800 gram en werd door artsen doodverklaard en naar een mortuarium overgebracht.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 our space.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 Om je te bekrachtigen, inderdaad, erin. Dus uh, ja, ik werk ook mee met kristallen. Zijn je op dit moment geen kristallenwezens bij mij, inderdaad. Ik heb ook hier naar de uh, radiostudio. Er ja, liggen hier gebruik. ook heel veel kristallen. <laughs> ik vroeg net of, te, of ik daar iets over mag zeggen, maar er liggen echt heel veel kristallen. Hier. dus Ze zitten ook overal, volgens mij: want, uh, <laughs> op haar hoofd, op de buik. En, uh, het ligt hier voor ons. Dus uh, die, ja, het uh, geeft een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 van een van mijn favoriete schrijvers de Melo. en uh, het kwam van de oude Indische wijsheid inderdaad, dat gaat over de man die vond de ei ergens en hij bracht die ei naar de kippenhok en de kippen gingen uh, voor die ei zorgen en ervan kwam een klein adelaartje maar omdat hij door de kippen werd opgevoed hij dacht dat hij ook kip was inderdaad <laughs> en uh, ja, op één dag toen hij al volwassen was, hij heeft boven ging circuleren en toen voelde hij bijzonder iets in zijn hart gebeuren. Bijzondere soorten ontroering en verlanen. En uh, hij kwam er naar de oudste en wijste kip en hij heeft gevraagd, wat is dat? Wat is dat? Die, die vogelboven was zo vol bewondering inderdaad. En die wijze kip zei tegen hem uh, vergeten van uh, hij is adelaar, hij is koning van de hoge uh, niveaus van werkelijkheid.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 hier op waarde gekomen zijn om je dat te herinneren en om je erbij te helpen inderdaad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 dus vaak gaat je energie lekken nog door die energiekanalen, omdat je vastzit aan die situaties, als je dat nog niet helemaal in je hebt verwerkt, transformeert en daardoor kan je ook niet wie je ware zelf zijn, wie je echt bent, omdat je vastzit aan die banden inderdaad.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 dan denk ik aan een roze kwarts. Ja, heel mooi. Ja.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 te beschermen, je derde chakra beschermen. Dat is in je bike waar je aan je aangetrokken is, gemanipuleerd, waardoor je je beste moet doen. Doen wat anderen willen. Tienen kopen in de winkels waarvoor reclame gemaakt wordt. dat je bent uh, niet echt je ware zelf als je niet genoeg bescherming krijgt, onder anderen. Oké, okay. we gaan naar een stukje muziek erop. Uh... Ja, nou voordat, uh, voordat we naar de muziekverstreking gaan, wil ik, uh, wil ik heel even hebben over uh, jullie laatste boek, uh, Liefst en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 dat gedaan hebben. Is, dat, is het zo dat jullie bij het verhaal dan een bepaalde emotie voelen die dan naar het nummer leidt? Of is dat eigenlijk andersom? Hebben jullie hier meer laten leiden door die muziek? Zeg maar. Ja, wij hebben ons eerst laten leiden door muziek. we hebben onze beide favoriete nummers uitgezocht, die aansluiten aan de thema's liefde en vrijheid. Wij zijn beide dol op de muziek, inderdaad. Toen we gvr mee was. En daarna hebben we geprobeerd het aantal nummers aan te passen aan de hoofdstukken, inderdaad. Maar we ja. wisten al dat dat zijn onze ja, favoriete leuk. nummers, dat daar veel liefde-energie in zit, en iets van de mystieke en velle nummers, of iets van de bevrijding, inderdaad, van die uh, zware trilling, of zware banden, hier op aarde, inderdaad. Maar dan komt het natuurlijk ook al voor dat je bijvoorbeeld een, een nummer hebt, uh, waar jij dan een goed gevoel bij hebt, en waar de, de ander dan misschien een, een an, heel ander gevoel uh, bij hebt natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook, inderdaad. Maar wij voelen ook energie van die nummers, en wij hebben ook nummers uitgezocht, die volgens ons ook, ook qua trilling, inderdaad, dat is echt goede ja. trilling om neer te zetten voor mensen en te blijven ja. herhalen, blijven publiceren, omdat die uh, zaners, die artiesten hebben door hun trilling, inderdaad, goede hoge energie gezet op aarde gewoon iets bevrijd of iets mooier gemaakt of iets liefdevoller gemaakt, ook voor anderen maar die, die noemen. Ik begrijp ook nu gewoon waarom ik het zo, uh, ook leuke muziek vind. Het <lacht> is fantastisch, dat is gewoon helemaal duidelijk. <lacht> en hey, we gaan uh, even een stukje muziekbespreking doen en uh, nou, het getrouw gaan we eerst even een klein stukje luisteren.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 dat blijkt niet helemaal vreemd voor haar te zijn, want hetzelfde gebeurde in 1998 nog een keer met het nummer I Got Life. En dat werd gebruikt voor een commercial van een bekende verzekersmaatschappij. Ik zal niet noemen, want we maken geen reclame natuurlijk. Um, ze zeggen wel eens, uh, achter elke uh, grote man staat een vrouw. Nou, uh, Nina Simone is, uh, is typisch een geval waar het andersom was eigenlijk. Want um, echtgenoot en manager Andrew Stroud uh, slaagt erin om zijn, um, van zijn vrouw echt een, een wereldster uh, te maken. Wat hij allemaal gedaan heeft als manager om haar bekend te maken, is dus gewoon: ja, dat heb je gewoon fantastisch gedaan.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 Oh, dat had ik helemaal niet uh, nooit geweten Wat grappig eigenlijk misschien zijn we er wel eens uh, tegengekomen weet jij veel Dat zullen maar kunnen ja precies nou ondanks uh, dat Niel en Simone veel nummers uh, zelf uh, schreef hij heeft ze ook uh, veel covers, uh, covers gezongen denk erbij aan uh, The House of the Rising Sun dat kennen we allemaal natuurlijk I Put a spell on You en uh, Here Comes the Sun van, uh, van Lennon natuurlijk ook heeft zij uh, Feeling Good gezongen en nou weten jullie waarschijnlijk al waar we naartoe gaan natuurlijk hè. Uh,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 Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterfly is all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 hele heldere ster. ster ja. ja, en die is nu zelf zichtbaar als je sterren van Orion kan vinden. Dat je Ik moet heb drie... Orion vorige ja. week gezien. Ik ben de week vrijdag net uh, sterren, het de, uh, ja. sterrencentrum geweest. Ja. Ik precies, uh... ja, Dat als je drie gordelsterren van de Orion volgt naar beneden toe, iets van vijf keer ongeveer, zo, zo groot als die drie gordelsterren, dan kom je alle helderste ster tegen die ook door Egypte naar zijn wel andere oude culturen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 alle respect voor alle microfoons die openstaan, maar ik voel het verschil. Kun je daar iets over zeggen? Ja, als ik... Uh...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 <laughs> okay, ja. dan kun je natuurlijk wel een boek schrijven geld creëren, maar... <laughs> Daar komen we niet verder nou, ik, ik zie dat, dat wat echt voor je klopt, daar krijg je geld of middelen. je hebt niet voor alles geld voor nodig. Je krijgt er wel het in een aangeboden inderdaad. Wat echt voor mij klopt, dat blijft stromen op een of andere manier. Er als je echt op je pad bent. mensen die niet ben. veel geld hebben, maar die leven als een miljonair. Dat, ja, dat, dat, zeker. Ja, en anderen leven niet als miljonair, maar zijn zielsgelukkig en zijn echt zichzelf. En zo, ja, ja. Ik het denk dat je, dat je dan nog beter Leef dan dan met geld, maar dat is misschien uh, een, iets uh, wat ik uh, al in mijn leven ben het belangrijkste is om echt te uh, stralen en in volheid te leven en of je dat met geld kan doen of zonder geld dat is dan uh, niet allerbelangrijkste het belangrijkste is dat je jezelf echt wordt en echt uh, straalt ja. Ja. Oké, okay, we gaan weer naar een stukje muziek. Ja, en dat moet ik volgens vast... mij. Ja, en dat, en dat volgens... mag Mario, die gaat het aankondigen. <laughs> het de... Lieve luisteraars. Ik ga dat zomaar voor mij oké? Dit. Ja. If you love someone, send them free. Van Sting. En ik geloof dat dat de live versie is. die is dus echt heel mooi. Dus gaan we. Naar...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 Ik ben ook dol op stink. Ja. Mijn favoriete liedje van hem is Fields of Gold. Oké. Okay. Dat ja. ah, een goddelijk gevoel bijna. Als je ja. je als goud voelt: <laughs> De principes van hoge zinsgeving. Klinkt mooi, maar wat is het?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 je aansluit aan die hoge zingeving, aan die hoge doelen van de ziel voor jou, dat dus dan gaat omstandigheden meewerken, dan ben je gestimuleerd om die pad te volgen. Maar als je iets anders gaat doen dan redenen waarom je als ziel hier op aarde gekomen bent, dan gaat inderdaad omstandigheden je stoppen op die pad en proberen je via op die andere pad te brengen. Bijvoorbeeld dat zijn ziektes die op je pad komen, die bijvoorbeeld mijn wetenschappelijke carrière hebben dan ga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 en schrijven ook dus het geeft mij ook heel veel analytisch geholpen dat ik die vaardigheden ook heb ook als ik met mensen praat en mensen help dat ik meer ook door die artsen analytische vermogen hun situatie ook kan bekijken en wat weer extra iets toevoegt, niet alleen door spirituele ogen denk ik dan aan de heilige geometrie ja, hè? ja. en daar ja, staat hier een prachtig voorbeeld van ja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 steen Genoemd, maar het is een uh, hars. Een hars ja, precies. ja, inderdaad. Maar ja. mooi, met vliegjes erin. Ja. Ik ben er wel nog ja. vanuit bepaald. <laughs> gaan. hele diepe mist tussen de vibratie. Goed te hè? Heb je hebt ja, een ja, barnsteen niet echt nodig, geloof ik. Inderdaad, dacht, maar die twee meer, omdat die geeft de Pluto-vibratie in zich. En ik was geboren op het moment van een hele bijzondere drievoudige conjunctie tussen Pluto, Uranus en Mars. Dus ik heb echt die Pluto-energie ook in mij. En die geeft van voor mij betekend. En onder andere, barnsteen, die brengen die. Pluto-energie op aarde hier. Mooi, de planeet Pluto. Ja, dat ja. heeft hele diepe metafysische kanten, inderdaad. Mooi. Liefde is uh, overal. Love is all around. Wet, wet, wet. We hebben vanavond als gast Barbara Doretska. Barbara, wat is voor jou spiritualiteit? Voor mij spiritualiteit is spiritualiteit deel van het leven hier. Je kan niet uh, op spiritualiteit erover heen of zo. Dat is wie je ergens heel diep van bent.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 kan ontwanen. Dus als je in spirit bent, dan ja. ben je goed bij inspiratie radio. Inderdaad. Helemaal mooi. <laughs> Wat maakt het leven voor jou zo mooi?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 Je moet groeien, adelaar, ja. naar de lucht. Dat is ja. een hogere frequentie. Maar als ik zeg lucht, dan word je dus op een ja. gegeven moment een soort heliumblonnetje en ga je zweven. Ja. Maar Kijk, dat is ook weer niet de ja, ja, inderdaad. een adelaar is een hele goede voorbeeld. Want hij gaat hoog, maar je moet ook op aarde komen aan eten te komen. Bijvoorbeeld, of slapen. Dus je kan echt beide geven. Inderdaad, je kan beide mooi integreren. in de hele mooie gegevens. Zolang je hier op aarde leeft. En als je dan, naar je overlijden, dan vertrek je helemaal met je bewustzijn Naar die hoge sferen inderdaad, waar je ziel tijd.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 Ja, begrijp ik. En met wel, name, inderdaad. ik denk aan de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja. ja, maar dan kan je over alles bang zijn. Inderdaad, over mensen of wat je dan tegenkomt, kan je altijd negatieve en positieve kanten in alles vinden. Dus het gaat erom dat je je aandacht richt ja, op de positieve hem ook positief, ervan. Hoor, maar ik ja, maar geef alleen maar. Ja. Ja. Inderdaad, en angsten zijn hier om te transformeren. Dat als je bang ervan Men kan zijn, dat die angsten van je systeem lostril. Die je kan er dan transformeren en je ervan bevrijden. Okay.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 Hè, het boek, euh, dan krijgen ze euh, Liefde en liefde Vrijheid en, ja, Dan krijgen ze de mooie cd erbij met de, Ja, Liefde de en oefeningen. Vrijheid cd Met twee hele mooie begeleide Meditaties met energietransmissie Als je zegt dat je luisteraar uh, bent Van Radio Inspiratie Dan krijg je die cd gratis De waarde van 10 euro Dat is een mooi cadeau Ja, um, ja wij hebben ook een inspiratiespel We gaan het naar je opsturen We hebben het normaal bij ons maar Het is een cadeautje, de, voor, jou, maar oh, een cadeautje voor jou Komt ja, eraan Dat willen beloopig zijn ik <hijen> uh, kon het allemaal niet meenemen, dus sorry. Het wordt je op uh, Dank je, je wel fijn. komt naar je toe. Rob, Rob, uh, Dank je wel voor de techniek dat je weer hebt gedaan en natuurlijk voor de muziek. Uh, ja, graag gedaan. Het ja, ja. was erg leuk om te doen en uh, leuk om, uh, om ook met, uh, met jou eventjes erover uh, te hebben, Barbara. Dat is leuk. Ja, ja, fijn dat we wow. enthousiast jou delen. Ja, de ja, precies. Ja. Nou ja, Mario, bedankt natuurlijk voor je Mario-bijdrage. <hijen> <In de hijen> ja, <he? de> dat <hijen> ja, is echt voor uh, je hele mooie hart energie. Die ik van je vol. Dat, alsjeblieft. <laughs> onze oh, ja, ja. volgende uitzending, live uitzending, is op zondag 15 april. Die wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. En als gast is ze dan Erika Nap. Deze uitzending is op onze vaste tijd van 7 tot 9. Het onderwerp van die uitzending is muziek vanuit de ziel. Nou, het kan bijna niet mooier. We hebben het net over de muziek gehad <laughs> en dan. Uh, ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Inspiratieradio. De uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl Wilt u ons twee tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wilt u iets aan ons kwijt? Stuur dan een mailtje naar de redactie. Redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de nieuwe aids muziek van Peaceful Radio. Samen met de